En een voorspoedige start. Dik met het nos -journaal. Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden... krijgen nog altijd veel minder snel een baan... via een uitzendbureau dan autochtonen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uitzondering voor bij Marokkaanse Nederlanders. Twintig acteurs proberen in opdracht van het SCP werk te vinden... om twee banen aangeboden te krijgen... zijn voor een autochtoon gemiddeld vier bezoeken... aan een uitzendbureau nog nodig, een autogetoon zeven. De burgemeester van Texel, Francine Giskus, noemt de kritiek op de reddingspogingen voor bultrug Johannes vuilspuiterij. Ze zegt dat er een goede reddingspoging is gedaan. Onder andere Leni het hart van de zeehondekres Pieter Buren en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren hebben kritiek op de reddingsoperatie. Ze zeggen dat de bultrug met een andere aanpak misschien gered had kunnen worden. Giskus wijst erop dat een gezonde walvis niet zal stranden. Er was dus al iets mis met het dier, zegt ze. Het aantal mensen dat met drank op achter het stuur zit, is in tien jaar tijd bijna gehalveerd, blijkt uit onderzoek. De afname zou mede te danken zijn aan de bobcampagnes. Vooral na kroegbezoek stappen mensen minder vaak dronken in de auto. Na bezoek aan familie en vrienden zitten mensen relatief juist vaker met drank op achter het stuur. President Obama heeft in Newtown gesproken met nabestaanden van de schietpartij op de basisschool Sandy Hook. Daarna was hij bij een herdenkingsdienst voor de slachtoffers. Op het podium brandde 46 kaarsen voor de slachtoffers van het bloedbad dat de 20-jarige Adam Lanza vrijdag aanrichtte. Nadat hij eerst zijn moeder had doodgeschoten. In Noord-Korea is de dood herdacht van Kim Jong-il, de vader van de huidige leider Kim Jong-un. Kim Jong-il overleed precies een jaar geleden. Kim Jong-un leidde een plechtigheid voor het mausoleum waar zijn vader en grootvader zijn opgemaakt. Het mausoleum wordt vandaag waarschijnlijk voor het publiek opengesteld. Het weer bewolkt in hier en daar buien. Temperatuur rond 7 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen komen opnieuw buien voor, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Maxima morgen ongeveer 6 graden. Dit was het. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Fietsen van 5 kilometer of langer of met een bijzondere oorzaak in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. Dan staat er drie kilometer bij Diemen Noord door een ongeluk. Er zijn twee rijstokken dicht. A8 richting Amsterdam, 6 kilometer tussen west zaan en kroopend Koenplein. A9 richting Amstelveen, 6 kilometer tussen de kroopend Rotterdamplein en, en Badhoevedorp. Op de ring Amsterdam de A10 west richting Zaanstad voor de Koentunnel 7 kilometer door een ongeluk. Bij de Koentunnel is de rechter reis ook dicht. A12 richting Den Haag bij Noordorp 5 kilometer. En verderop voor Den Haag Maliveld ook nog eens een keer 5 kilometer. A13 richting Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en de afwitbergen Roodreis 7. A15 richting Europort voor het knooppunt Vanplein 5 door een ongeluk. De rijstokers zijn wel weer vrij. A20 richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam-Krooswijk 9 kilometer. En richting Hoek van Holland staat 13 kilometer. Tussen Moordrecht en Klopend klein polderplein door een ongeluk. Daar zijn inmiddels allerlei stoken weer open. A28 richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vattors en Leuzen-Zuid 6 kilometer. A29 richting Rotterdam 3 kilometer voor de heinoord door een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. En door een ongeluk veel vertraging op de A44. Den Haag richting Amsterdam. Daar staat tussen Leiden en Kaagdorp 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Bij Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het. het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. van Salfvoet op Zaterdag gingen we terug naar 1986 alweer. Denen we met dit groepje 5-star over rain or shine. Nou, we krijgen het allemaal de komende dagen. Rain en shine, we horen het in het om half drie. En wat we in nu 2 jaar gaan doen van Salfvoet op Zaterdag... dat hoor je nu van mijn zeer gewaardeerde collega Albert-Jan Vos. Ja, luisteraars. En uh, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier de evenementenagenda. En dan zijn we van allerlei... Activiteiten rondom kerst hier in Zandvoort en rondom Zandvoort en omstreken. Dus houd u pen en papier bij de hand, want om half vier is het zover de evenementenagenda. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, dan gaan we even stilstaan bij onze uitzending van komende woensdagmiddag. Van 2 tot 5, ja u hoort goed, van 2 tot 5. ZFM vinyljaren terugblik op het afgelopen jaar. Verder uh, nog wat nieuws uh, in en om rondom Zandvoort. En natuurlijk veel muziek. Uiteraard, de volgende plaat is er eentje van Murray Head. Hier is One Night in Bangkok. Contemplating Rudy Nicolaas zei week, vorige week tijdens zondag in Kennemerland, We mogen nu legaal kerstplaten draaien. Dat ja, is toch wel leuk, hè? Klopt. Volgende week ook nog. En dan, uh, dan is weer uh, voorlopig uh, voorbij, voorbij, voorbij. Ja. Jorgen band eten en do they know it's Christmas. Ja, yeah, shop till you drop under the Christmas tree. Ja, en uh, onder het motto inderdaad van Under the Christmas Tree bent u nog tot 6 uur van harte welkom. Bij Emotions, eh, BV en wel Esprit heb ik het dan over. Eh, want er is een eh, volop feest in Jupiter Plaza. En nogmaals, onder het motto van Shop Till Your Drop bent u tot 6 uur van harte welkom. En wat kan u allemaal verwachten? Het gaat al, ze gaan al naar Early Spring 2013 als eerste, de nieuwste voorjaarscollectie. Alleen vandaag met 20% korting. De gehele dag 20% korting op de nieuwste voorjaarscollectie 2013. Kortingen oplopend tot 70% op de wintercollectie 2012. Bij iedere aankoop een lot en of een cadeautje voor onder de kerstboom. En vanaf half twee, en dat is dus nu al een poosje bezig... Elke uur een trekking met fantastische prijzen. En een en ander wordt muzikaal omlijst door zanger-entertainer Marcel... en hij zorgt voor de spassende sfeer. Weer of geen weer, overdekt en verwarmd shoppen in Jupiter Plaza. We hadden Bart graag even aan de telefoon gehad... maar Bart moest, uh, uh, ja, moest even ergens anders heen. Dus vandaar dat wij het even van hem overnemen. Want we zijn natuurlijk razend benieuwd hoe het daar gaat. Nou, ik ben daar. Als, gaat u nog even winkelen? Ga dan naar... Uh, uh, Jupiter Plaza onder het motto van Under the Christmas Tree Shop Till You Drop tot 6 uur. Diverse prijzen, uh, uh, behoorlijke kortingen. En uh, ik zou zeggen, uh, Wintersale 2012. En uh, bij iedere aankoop uh, één lot. En wellicht dat u een van die fantastische prijzen kunt winnen. Dus ga dan even naar Esprit toe. Ja, en er doen heel veel bedrijven mee, hè, albert Ja, ik, ik, ik heb heel veel om op te noemen, maar uh, ik, ik, ik pak maar wat. Best Western, Café Bluis, Tromp, Zara's, uh, Blokker... Uh, Intertoys, Stifhout, Intertoys, Pesco Fresco, Moeder Bro, Tiroler Tirol, Stubelen, uh, Marcel Horneman... Uh, Drie die Nebels bij MMX en... Uh, te goed bond bij restaurant italiaan uh, drie maal diner bond te waarde van 15 euro dus ze zeggen spoed u naar je plaza nog een verrassing voor jullie en ik wil zeggen dat hij uit eind... Al jaren geleden hoorde Frank te samen met Pascal van Blut en Park. Zeven minuten voor half vier geworden. Nou, we gaan iets heel speciaals doen nu, Albert-Jan. Ja? Want we gaan naar Deventer. Daar is uh, dit weekend het uh, Dickens Festival. Aan de telefoon hebben we Kees Harms. Goedemiddag, Kees. Dag, uh, Rob. Hey, goedemiddag. Welkom live in de ja. uitzending bij CFM. Ja, leuk. Ja. Nou, ja. Vandaag uh, aanwezig bij het uh, Diggers Festival. Volgens mij zijn jullie niet de enigen die daar zijn vandaag. Nee, uh, ze staten dat het 100.000 mensen zijn, maar ik denk dat het er meer zijn. En uh, wij waren vroeg, dus we hadden met een half uur uh, wachttijd konden we naar binnen. Want dit is één richting. Maar ik heb gehoord, het is nu opgelopen tot 2,5 uur wachttijd. 2,5 uur voordat je naar binnen kan? Omdat je naar binnen kan, want het is in één richting gedaan... want anders zou het een uh, chaos worden. Oké, okay, ja, yeah, Dickens eh, Festival, voor de mensen die het niet weten... wat is daar allemaal te doen vandaag? Nou, <Israelites> <szybim high> well, dat is een die show uh, Dickens en er worden allerlei voorstellingen gegeven... in de kledendracht van, uh, nou ja, uh, uh, uh, uh, het is 200 jaar. Eh? Uh, Dickens is 200 jaar geleden geboren, dus schat maar in, rond 1820, 1830... Dat soort uh, klederdachten allemaal. En er zijn dus 900 mensen. die daar. Uh, even te naren. die zich daar uh, beschikbaar voor gesteld doen... om daar. Uh, leuk zich te verkleden. Ja, en hebben jullie als bezoeker ook nog een beetje rekening gehouden met de kledingvraag? <lacht> <lacht> Dat lijkt me wel leuk. <lacht> nee, nee, hebben we niet. Nee. Dat niet. Ik, weet, ik zal mijn rode broek aantrekken. Maar uh, nee. nee, toch maar niet. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Nou, in ieder geval heel veel uh, gezellige activiteiten daar vandaag. Me meer dan 100.000 mensen. Dat is, ja, ja. dat is nogal wat. En is dat het hele weekend, uh, dit uh, Dingersfestival? Uh, ja, morgen is het ook nog. Hetzelfde dus. Hè? dus uh, en dan schijnt het ook weer enorm druk te worden. Ja, het is, het is ook goed weer, moet ik zeggen. We begonnen met een zonnetje erbij. Vanmorgen. Hè? Ik weet niet hoe het in Zandvoeder was, maar het was zonnig. Nu is het uh, betrokken, maar het is nog droog. Dus het is eigenlijk, uh, zeker als je het neemt wat gisteren het weer was, is het natuurlijk fantastisch. Had er ook een beetje een kerstweer daar tijdens het uh, Festival? Wat zeg je? Een uh, beetje een kerstsfeer. Uh, ja. Ja, ja, er zijn ook allerlei optredens en plezier. Uh, en uh, ja, nee, is leuk. Het is echt, uh, echt een mooie kerk, hebben ze daar. Met allemaal optredens in Dickens stijl. Dus het is echt een, een happening hier. En aanrader. hoe laat waren jullie daar vanmorgen? Wij waren er om uh, tien uur. Om tien uur en nog een aantal uurtjes uh, vandaag aanwezig. Kwart over tien. Elf uur ging het uh, beginnen. Dus wij waren kwart over elf binnen, denk ik. En uh, nou, dan zijn we twee uur ja, we, uh, rondgelopen. En als je eruit gaat, dan kun je, dan, dan je er niet meer in. Dan kun je er wel in, maar dan moet je weer aansluiten achterin. Oké. Okay. En uh, tweeënhalf uur Ja, nou, dat doen we niet. dat is... Het is een hele leuke stad, Deventer. Dus... Een oude stad, het is echt uh, gezellig hier. Nou, geniet er nog van en hartstikke bedankt uh, voor, het, uh, voor het gesprek. Oké, okay, leuk. Oké, okay. ja. dankjewel Kees. Groetjes. Tot, Groetjes. Tot ziens. And what have you, done? Year over. And you won't just be gone. So this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 When you let her go And you let go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 ja, dat was hem. Albert-Jan Vos. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi plaatje heb je toch gemaakt terug te vinden in de Eurobreakdown. Onder de naam Passage bracht Albert-Jan uit Let Her Go. Het is uh, even na half vier zullen we gaan doen. De evenementagenda en volgens mij heel veel dingen rondom de kerst, Albert-Jan. Ja, uiteraard uh, laat ik het zo maar zeggen. Uh, wilt u uh, gezellig uit eten met de kerstdagen? In het Zandvoortse Korant staan uh, diverse uh, gelegenheden... waar u van heerlijke Kerstdiner's kunt genieten. Dus ik zou zo zeggen, bent u van plan om buitenshuis te gaan eten? Kijk even in de Zandvoortse Korant. Suggesties te over. Goed, ik zei het al, uh, het eerste uur. De ijsbaan, die is geopend. En, uh, als je zin in schaatsen hebt, heb je natuurlijk ook zin in Zandvoort. Vorst of geen vorst. In december wordt Zandvoort omgetoverd tot een waar winterwonderland. Met als hoogtepunt natuurlijk de echte ijsbaan met koek en zopie en oliebol. En vandaag uh, wordt die om rond de klok van vijf uur feestelijk geopend. Maar u kunt zelfs nu al schaatsen tegen een gereduceerd openingstarief. We zijn er nu ook al. En als u aan het winkelen bent, u bent van harte welkom bij Emotions by Esprit. Want uh, onder het motto van Under the Christmas Tree is tot zes uur uh, de winkel geopend. En zijn er diverse activiteiten en muzikale omlijstingen? Shop Till You Drop, waarbij iedereen bij aankoop één lot en een cadeautje volgende kerstboom krijgt. Vanaf half twee is er ook elke uur een trekking met fantastische prijzen en zanger-entertainment Marcel zorgt voor de passende sfeer. Weer of geen weer vandaag, het is overdekt en verwarmd shoppen in Jupiter Plaza. Dus mis het niet. Dan gaan we naar zondag 16 december. Ik zei het al, dan is er een klassiek concert in de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1. En de entree is 5 euro en het concert begint om 3 uur. Het is een kerkpleinconcert met dit keer het kerkconcert van het Alfens Kamerkoor Cantabile. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend. Dus morgen om half 3 bent u van harte welkom in de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1. Om van dit klassieke kerstconcert te gaan genieten. Gaan we naar de woensdag 19 tot en met 21 december... is er kerstkoopavonden in het centrum tot 9 uur. In bijna alle grote steden is er op donderdag een koopavond. Maar in Zandvoort-aan-Zee doen ze het juist anders hier zijn... op vrijdagavond en de meeste winkels extra lang geopend. En voor de laatste kerstinkopen hebben we een aantal winkels... in het begin van de Haldestraat, inclusief Jupiterplaza... op 19, 20 en 21 december een extra koopavond. Dus heeft u nog geen tijd voor gehad voor bepaalde aankopen... dan bent u van harte welkom op deze gezellige koopavonden. Uh, fijn, dan gaan we naar de vrijdag 21 december uiteraard in café Oomstee. Oomstee Jazz, het is weer zover. Zeestraat 62, entree is gratis vanaf 9 uur. Jazz in café Oomstee is al jarenlang een van de topavonden waarvan uh, de vele gasten de kwaliteit de boventong voert en de gezelligheid uiteraard ook. Soms wat minder bekende, maar vaak ook bekende muzici gaan lekker jammen in café Oomstee. Dus vrijdag 21 december in de Zeestraat 62 vanaf 9 uur. En dan zaterdag 22 december is het weer zover. Ja de sprookjeswandeling in het centrum. Noteert u vast in uw agenda. 22 december vanaf 4 uur tot, tot 7 uur de sprookjeswandeling. We komen daar volgende week uiteraard op terug, maar zet u me vast in uw agenda. En op 22 en 23 december zingen voor het Goede Doel in Zandvoort... Uh, de vrolijke zangers, oftewel Incantori Allegri... gaat op zaterdag 22 en zondag 23 december weer christelijke Christmas Carol zingen... voor het Goede Doel in het centrum van Zandvoort. Het Goede Doel is net als het vorige jaren de dus stille armen in de regio. Stichtingcomité Bijzonder Hulp Zuid-Kennemerland. Dus uh, 22 en 23 weer zingen voor het Goede Doel. Uh, en dat wordt verzorgd door Incantori Allegri. Gaan we naar zaterdag 22 december? Dan is er weer Karaoke in het Café Oomsteen. Ah, wederom in het Café eh, Oomsteen aan de Zeestraat 62 vanaf 9 uur. Karaoke Dance and Classics Disco. U bent van harte welkom. Wees op tijd, want het is een klein gezellig café. Gaan we naar maandag 24 december? Openlucht, kerst, openlucht kerstzang bij Café Koper. Echt eh, Zandvoorters, dus dit mag u ook niet missen. Café Koper en dat begint allemaal om half acht. Het is namelijk een dus, traditie kerstavond op het kerkplein van Café Koper in Zandvoort. In Dikkeriaanse sfeer wordt een kerstrepertoire gebracht... bestaande uit bekende en herkenbare klassieke kerstliederen. Het terras van Café Koper is verwarmd en op het plein branden vuurpotten. Iedereen is van harte welkom om mee te zingen. Er zijn boekjes met liedteksten verkrijgbaar voor een symbolisch bedrag. Zet u het in uw agenda. Maandag 24 december, openlucht, kerstzang, een aanrader. Op Kerkplein nummertje 6, Café Koper. En het begint allemaal om half acht. Dan hebben we die hebben we al gehad. Dan hebben we nog uh, even kijken. Ja, tot en met 30 december kunt u nog naar de expositie Kunstoog. Zandvoorts Museum, Swaluwestraat, eh, Swaluwestraat 1. 2,25 euro entree. Speciaal voor deze tentoonstelling. En die doet dat met 30 december. Expositie Kunst Oog. Dat was het. Zo, weer helemaal vol. Dus de komende dagen weer voldoende te doen hier in Zandvoorts. Wat Thanks. Op de Soundflax Radio met Feliz Navidad. Zo is het maar net. En zo komen we helemaal lekker in de kerststemming. Ja, toch, Albertjan? Ja, zeker. En ook tijdens de uitzendingen van CFM is de kerst goed te voelen. Ja, zeker. Want we beginnen. De ijsbaan is geopend, zoals we u al vertelden. En vanmiddag vanaf 5 uur tot 7 uur komt ons programma Entertainment for You live vanaf de ijsbaan. Hé, hey, ik ben wel heel benieuwd wat de mannen daar gaan doen. Rudy. Wat ga jij daar Goedemorgen. doen? Al met Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemorgen, Goedemiddag. Ik ben een klant. Ja. ja, jullie gaan we live uitzenden vanaf uh, 5 uur op de ijsbaan. Ja, uh, so. nou ja, er komen natuurlijk uh, van die vaste dingetjes langs een beetje mensen interviewen. Weet je wel, er zijn vaak veel kinderen daar, dus dat is altijd wel leuk. Maar uh, de, de, de ijsbaan wordt officieel geopend uh, rond die tijd. Oh. Er zijn ook uh, optredens van onder uh, andere Mike Sol... Hij heet Mike Sol, maar hij heeft niks met Sol te maken. Het is echt Nederlandstalig, uh, nederlands -talig, wel heel gezellig. En uh, nou, we zullen een beetje sfeerverslag doen daar. Hey, leuk, ben. hartstikke leuk. En volgende week komen jullie uh, uh, oh, wederom live, hè? Ja, waarschijnlijk op de zondag. Zondag in Kenderland. Ja, Ook live vanaf de ijsbaan. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nou, in ieder geval luisteraars aan, uh, oh, vanaf Als uur. Als we nog welkom zijn, hè? <laughs> Jij hebt mij toch niks horen zeggen? Nee, maar de, de organisatie, oh, daar, ja. Daar, ja, dat is altijd even afwachten. Ja. ja, je wel gedragen, hè? Ja, ja. Goed, vanaf 5 uur, 2 uur live vanaf de ijsbaan CFM Entertainment. Voor jullie, Rudy en Aldo. En komt uh, Roy nog langs? Ja, Roy is er ook bij. Oh, Oké, okay, helemaal gezellig en aan luisteraars en liefhebbers van het programma De Vinyljaren... waar dus vinyl gedraaid wordt door Ruud Janssen... en zijn lieftallige assistenten op de woensdagmiddag van 2 tot 4, regulier... Die hebben, daar hebt u op kunnen stemmen. En dan aanstaande woensdag gaan ze de beste top 20 uitzenden... van de meest, geplaat, meest aangevraagde LP's van het afgelopen jaar. Dus zet u een agenda aanstaande woensdag van 2 tot 5. Ruud Jansen, de vinyljaren met de top 20. Die u zelf heeft kunnen samenstellen. Ja, je kan hem nog steeds uh, samenstellen, toch? Nee, het was tot 15, of tot en met. Je kan het proberen. Tot en met 15, nee, nou, het kan vandaag nog volgens ja? mij. Nou, kijk even dan op hun Facebook. Uh, van uh, Facebook, uh, de vinyljaren Zandvoort. Dan staat daar een klik. Klikt u nu aan, dan kunt u uw top 5 nog invullen. Maar ik dacht dat tot, maar jij zegt tot en met. Dus wie weet kan uw stem nog gelden. Uh, dan, wat hebben we nog meer? Uh, dat was het eigenlijk. Oh ja, nee, ho. Op maandag, dinsdag en woensdag... dan heb ik het over 24, 25 en 26 december. Dan wordt bij ons uitgezonden van 2 tot 6 uur... de winterse top 50, waar u nu kunt op stemmen. Kijk eens aan. Dus en, ga gewoon even naar Google, winterse top 50... en vul daarin uw top 5. En dan hoort u drie dagen lang bij ons van 2 tot 6 uur... op 24, 25 en 26 december de winterse top 50. En tijdens de kerstdagen zet je gewoon de radio op CFM Zalvoort, want er zijn net een soorten van Sky Radio, zeg maar, hè, een beetje. Alleen dan net even wat beter. Dus uh, vooral een gezellige kerstmuziek. Ga je ook naar CFM Stamford toe. En over kerstmuziek gesproken, hier is Joep van het Hek en Flappy.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 Rockin' around the Christmas tree Let the Christmas spirit ring Root beer, anyone? Later we'll plaat lekker mee te doen van mel en Kim yeah, uh, rocking around the Christmas tree ja let's do it again en yeah, <laughs> tot zover ook uh, dit uur alweer Robert je Jan van zondag uh, op zaterdag ja en mocht u nog niet een, een kerststemming zijn na dit na dit programma bent u dat zeker Ja, dat denk ik ook zo in de volgende uur nog veel meer hier is ietsje Daily en CXC het als laatste voor vier uur If you want my love,